...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Taliban strijders vallen doelen aan in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze hebben het gemunt op het presidentieel paleis, de centrale bank en het ministerie van Justitie. Een ander doelwit is het Serena Hotel waar veel buitenlanders komen. De Taliban zeggen in de verklaring dat twintig strijders bij de aanval zijn betrokken. Sommigen dragen explosieven op hun lichaam. Afghaanse militairen met assistentie van de NAVO hebben het gebied afgegrendeld. Er zouden zeker drie doden zijn gevallen. De aanval van de Taliban in het centrum van Kabul valt samen met de beediging van enkele ministers van het nieuwe kabinet van president Karzai. CDA-minister Maria van der Hoeven stelt zich bij de komende Kamerverkiezingen volgend jaar niet meer verkiesbaar. Van der Hoeven wil niet meer op de kieslijst omdat ze niet zeker weet of ze een nieuwe termijn van vier jaar wil afmaken. In Den Haag gingen geruchten dat ze de opgestapte burgemeester Leers van Maastricht wil opvolgen. Maar minister Van der Hoeven heeft voor die functie geen belangstelling. De regering van Haiti zegt dat er tot nu toe 70.000 lijken zijn begraven na de aardbeving van vorige week. De schattingen van het totaal aantal doden lopen uit een van 100.000 tot 200.000. De hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. Reddingsoperaties worden onder meer gehinderd door plunderingen. Volgende week maandag wordt in Canada een internationale donorconferentie gehouden voor Haiti. In Nederland is donderdag een grote inzamelingsactie op radio en tv. Bijna twee derde van de studenten heeft zijn OV-chipkaart nog niet opgeladen. En ze hebben nog maar twee weken om dat te doen. Vandaag begint een campagne op stations om studenten aan te sporen de kaart te activeren. De kans bestaat dat er lange wachtrijen bij de automaten ontstaan als studenten wachten met opladen tot eind deze maand als de oude OV-kaart voor studenten wordt afgeschaft. Het weer eerst nog kans op mist, later af en toe zon, in de loop van de dag meer kans op regen, het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Show.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 today. Only two years ago, the man with the September face, he knew that he was there on the case. Albert Jan Vos, die kan je er best bij hebben, zo op de zaterdagmiddag hoor. Leer muziek uitgekozen, inderdaad, door meneer Albert Jan Vos. Ballet met het prachtige nummer Gold uit de jaren 80. Zo, begin van u twee van Zandvoort op zaterdag.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 Vind plaats in de Corve Sporthal en Joop van is daarbij aanwezig. Zo dadelijk gaan we weer naar Joop terug in de Corve Sporthal. Maar eerst gaan we een single draaien van Sting. Your enemies avoid them when you can A gentleman will walk but never run The manners make of manners, someone say He's the hero of the day It takes a man to of ignorance and smile Be yourself, no matter what they say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 Oh, wacht. Toch Joop? Ja, ja, ja. Oké, okay. dankjewel. Graag tot straks. Hier is Whitney Houston.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 Aanvang in de krocht is om half drie en de toegang bedraaf, bedraagt 15 euro en studenten betalen slechts 8 euro. Dus ga dat zien en genieten van uh, de saxofoon van Jasper Blom in de krocht. Morgen lekkere jazz in de krocht. Nou, zo horen we het graag Ik een natuurlijk. Nou. Hier is Jesse uh -huh. en de Hard Knock Life. Een plaatje volgens mij alweer uh -huh. van, uh, nou, het al jaren geleden. Uh -huh. weer de hele Heel tijd lang. geleden. De tijd gaat snel, hè? Ja, joh. Uh -huh. <laughs> Hou je niet van mogen.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 I'm type real when my situation ain't improving. I'm trying to murder everything moving. Feel me.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 een biertje bietje erin, hè, in deze plaat. Pom, pom, pom. Ja, die is van jou. Pum, pum, pum, pum, wie zijn dit? JC was dat. En de Hard Nood Live. Nou, de volgende plaat wil jij speciaal voor iemand draaien, begrijp ik. Ja, ik heb een dat de vorige uur. of tenminste wat tussen 12 en 2. Uh, ja, wat dat... was er aan de hand? Ik weet niet wat die presentator had, maar uh, dit nummer is voor hem. Oké. Okay. Meer zeggen we er niet over, hè? Ik maak daar geen woorden mee over. Vriendschap van. is een illusie. Zo heet die plaat in ieder geval. Hier is het goede doel. day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 Dat is wat we erin.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 Nou, die werken, die versierteruk. Uh, uh, want you to want me. Prachtig, hè? Cheat Gauw, houden. dat is een cheat trick. Het woord zegt het al. Hè? Ja, daarom. Dat, dat bedoel ik ook. Het is <laughs> dus in ieder geval een uh, lekker zingeltje, albert Ja. ja. Uh, nieuws vanuit buitenland Brussel. EU-commissaris Nelly Smit-Kroes, of Nelly Kroes moet ik zeggen, moet begin volgende week opnieuw verschijnen voor experts. Ja, experts van het Europees Parlement voor haar herbenoeming.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 We wachten af. Zo dadelijk het derde en laatste uur alweer van dit programma met heel veel sport. Ja. Buitenlandse sport. Buitenlandse sport. Binnenlandse Sanford sport. Ja. schoolbasketbal met Joop van Nes. Klopt, ik ben benieuwd wie er gewonnen heeft. Ja, dat horen ze dadelijk. De, de, de Ring heeft gewonnen. Nassenschool school weten we wel dat die goed gescoord hebben. Dan hebben we het over de, de, de mannen, hè? Ja, klopt. Die hebben inderdaad goed Hoe gescoord. Hoe de dames het gedaan hebben, dat horen we straks van Joop van De klok van half vijf. Zo rond half vijf. En wij ja. gaan de laatste plaat draaien. Zo vlak voor vier uur. Robbie Williams is hier. En ze is Madonna. En tot zometeen.